Hallo, ik zit er...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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Zet je ruikvlog in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ding, ding, van Zandvoort gingen we terug naar de jaren tachtig. Tezamen met deze groep Duran Duran, je hoorde ze met Skintrade. Het is 9 over 2, Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars op deze gezonnige uh, eerste Pinksterdag. He. Dus het is op een mooie Pinksterdag. Pinksterdag, ja dat is vandaag. Ja, we volop uh, uh, van alles en nog wat dit komende drie uur. Ondanks het feit dat er vandaag een rustdag is op het circuitpark Zandvoort... en waar morgen natuurlijk weer het racegeweld tijdens de tweede Pinksterdag uh, gaat losbarsten... hebben we enorm veel sport uh, deze zondag. Maar het belangrijkste bericht is eigenlijk van de tennisclub uh, Zandvoort... want die speelt vandaag de finale om de landstitel tegen Alta... Hoe het gisteren allemaal afgelopen is in de halve finale. Er is nogal wat rekenwerk aan te pas gekomen. Gaan we om kwart over twee gelijk even schakelen met Joop van Nes. Die gaat ons even bijpraten hoe een en ander tot stand is gekomen. Dus kwart over twee krijgen we een update van Joop van Nes over de tennisclub Zandvoort. Verder is er natuurlijk volop actie op het, vandaag op het, op het strand. En wel op de Battle of the Coast gisteren en vandaag. Zijn daar van allerlei sub-evenementen aan de gang. En daarover straks meer. Verder hebben we natuurlijk de finale van Roland Garros. De heren Djokovic en Nadal gaan om, als ik het goed heb, drie uur van start. We hebben de kwalificatie achter ons van de Formule 1. En dan heb ik het over Canada. Rosberg gaat daar vanaf Pool weer starten. Dus dat zal Hamilton niet leuk vinden. WK-hockey, veel tennis, golf ook. Want Joost Luiten speelt momenteel een golftoernooi. Het Lioness Open in Oostenrijk. En hij stond na drie dagen met een score van min 11 op de eerste plaats. Dus die gaan we ook volgen. Maar natuurlijk hebben we ook nog de tijd voor de vaste items. Uh, zoals daar zijn om half vier de evenementenagenda. Om half drie hebben we het weerbericht. Half vijf het dier van de week. En die luistert de, de, deze keer naar de naam Spatz. En het gedicht van de week, het kan niet anders dat het over de zomer gaat. En tussen de zomerse muziek door natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om uw radio af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, we zijn er tot aan vijf uur vanmiddag op eerste Pinksterdag. En kijk eens naar buiten, het is een mooie Pinksterdag. Hier is André van den Heuvel. Op een mooie Pinksterdag, als het even komt.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 ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon op een mooie Pinksterdag. Ja, zo op een eerste Pinksterdag mag deze Samen plaat natuurlijk de niet ontbreken. Je hoorde op een mooie Pinksterdag. Ach. Kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je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 En op te zetten op CFM 106.9. Hier is de Spider-Murphy Gang. Zandvoort op zondag, gooide in de ziel van de Spider de Murphy Game En schandaal in Sperm Het is inmiddels 18 minuten over 2 geworden. Ja, we hebben geweldig nieuws. Want de tennisclub Zandvoort staat in de finale van het Landskampioenschap. Maar daar hebben ze gisteren heel hard voor moeten strijden. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Rob en luisteraars. Ja, dat was echt. Uh, ja, een kantje boord, zal ik maar zeggen. Want. Uh... Uh, uiteindelijk is de wedstrijd die Zandvoort speelde. tegen uh, de nummer 2 van de, de, de, de ranglijst na de reguliere competitie. Dat is eigenlijk een halve competitie. Dat is Limonias, een club uit uh, het Haagse. die al 20 keer landskampioen is geweest. En uh, ja, die, die, die, dat, dat ging voor Zandvoort erg goed af, moet ik zeggen. We hebben het uh, kunnen volgen. Uh, Zandvoort won uiteindelijk omdat de 3-3 speelden, gaan ze de set stellen... door een, een, een, een set van dames dubbel de hele wedstrijd. En ze gingen toen door naar de finale. Die finale die zou, ja als je gaat kijken naar ranglijsten en, en namen... en dat soort zaken allemaal die meespelen... zou dat eigenlijk, eigenlijk tegen de, de regerende landskampioen zijn... tegen de Lobbelaar... waar ook de finales worden gespeeld op dit moment. De Lobbelaar echter, die had de pech... ...dat een van hun topspelers, wint uh, uh, Middelkoop... ...een internationale speler voor Nederland ooit... ...die uh, had de eerste set verloren en moest daarna gelijk bij, bij de start van het uh, tweede deel... ...dus van het tweede set, kreeg hij een dermate ernstige kuitblessure ...dat hij niet verder kon. Dus, die wedstrijd had maar één set. Althoud daarentegen, die won... Uh, de dames 1 en bij de heren 1. Dus het stond 2-2 na de singles. En dan moeten we weer, net zoals bij soms voor de dubbelste doorslag geven. Lobbelaar moesten alle twee winnen. Uh, uh, omdat uh, Amersfoort... dus uh, Altaar is dat eigenlijk. Omdat Amersfoort... Uh, had zowel in sets als in games... een voorsprong van één overwinning nodig. Eén set was genoeg. Dus het, het Zevenbergse vrouwenduo. Um, en dat is van de meid Schoofs. Die slaagde in die opdracht. Uh, maar dat was wel in een, in een tijdbreekwedstrijd. Bestrijd moet ik zeggen. Dat is de derde set. En die wordt dan tot de tien gespeeld. En dat worden zij met team 7 Daarna was het dus eigenlijk uh, over en uit voor uh, uh, de landskampioen, de Lobbelaar, Die uh, ja, moest toezien dat twee clubs die in feite nummer drie en vier zijn geëindigd. Dat is dan Sandvoort en uh, Leimonias. Nee, en uh, Alta de finale gingen spelen. Nou, die finale die wordt vandaag gespeeld. Die is om 12 uur begonnen. En ja, ja, ja, ja, ja. Standsvoort heeft uh, de wedstrijd uh, in de reguliere competitie tegen Alta. Uh, dat was dus in, in Amersfoort gelijk gespeeld. Lesje Kerkhoven won toen, uh, verloor toen, die uh, draai maar net aan van uh, Sandra Zanieska. Dat is een Poolse in, in dienst van, van Amersfoort. En uh, Daniela Harmsen die won van een Amerikaanse Bernarda Perra, die ook voor Alta speelt. En dat was heel spannend, dat was 6-7, 6-7. Toen moesten de heren en op dat moment was uh, de, de tweede heer van Zandvoort, dat is Kevin uh, uh, um, uh, nou, Griekspoor... Die was gebaseerd geraakt. Daar is een vriendje van een van die heren ingevallen. Dat is Joris Doren. Dat is een, een Belg. En die heeft het absoluut niet slecht gedaan. Hij won zijn eerste set toen van Alban Meufels. Die nu ook weer meedoet. Uh, maar Alban Meufels heeft daarna die twee sets uh, gewonnen. En die speelt nu in ieder geval weer um, uh, in het team. En dat moet dan gespeeld tegen onze op dit moment nummer één uh, Zandvoortse speler. En dat is uh, uh, Scott Griekspoor. Die wedstrijd is nu bezig. De Longeren kon toen verder niet meer uh, meedoen, want hij had andere verplichtingen. En toen heeft Zandvoort Christophe Vliegen uh, aangetrokken. Christophe Vliegen is ook een Belgische speler. Op dit moment de nummer 356 van de ranglijst van de ATP moet ik dan zeggen. Maar die heeft ook enige tijd binnen de nummer 100 gespeeld. Is dus niet de eerste de beste. Uh, Vliegen heeft... Al zijn wedstrijden gewonnen voor Zandvoort. Alleen die van gisteren niet. Maar die staat nu weer op de baan tegen Nick van der Meer. En Nick van der Meer is de nummer. Um, moet ik even kijken, want ik had het opgeschreven. Uh, van der Meer is de nummer uh, 18 van de nationale ranglijst. En Alman Meuvels is de nummer 17. Zandvoort speelt dan met uh, Griekspoor. Gispoort nummer 24 van de nationale ranglijst En Christophe Vliegen dus een, een internationale speler die echt heel sterk is. Dat heeft hij ook gisteren tijdens de uh, dubbels laten zien. Die stand voor dus toen won. Um, dit is uh, wat ik wil melden. Maar de stand is nu 2-0 dus voor Alta. Zanjewski-Kerkhoven is 6-1, 6-4 geworden. En uh, uh, Para tegen Harmsen is 6-4, 6-4. De, de Velders, uh, die kon geen pot breken op dit moment. Hoewel het toch echt niet echt veel heeft gescheeld. 6-4, 6-4 bedoelde verlies je in feite maar één keer je opslag. Maar nou, dat is toch net genoeg om zo'n zo partij te verliezen. We zijn dus in afwachting van de, de uitslagen van de heren singles. En... ...nou, met een beetje optimisme... winnen we die gewoon. Laten we eerlijk zijn. En dan komt het weer op die dubbels En dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Ik weet niet, ik heb die vraag uitgezet... ...in ieder geval in mijn netwerk... ...wat er gaat gebeuren als de finale in 3-3 eindigt... ...of dan ook die regel gaat gelden van... ...eerst de sets stellen. Zijn de sets gelijk, dan gaan we de game stellen... Dat weet ik nog niet en dat hoop ik in de volgende uitzending te kunnen melden. Want het kan best wel eens erg uh, spannend gaan worden daar in uh, Zevenberg bij uh, de Lobelaren. Oké, okay, nou in ieder geval uh, werk aan de winkel dus voor de Sanfordse tennisclub. Ze moeten hun 2-0 achterstand goed maken. Het zou toch mooi zijn als dat, uh, dat spookje uitkomt? Okay, Laat we eerlijk zijn. Ja, natuurlijk. Volgend jaar, als dat zo is, als Sanford als het landskampioenschap moet pakken... dat zijn de halve finales en die finales volgend jaar op de gooien. Kijk, helemaal goed. Joop, we gaan ja. je weer bellen en uh, houden ons op de hoogte van het uh, verdere verloop van de wedstrijden. Dat zal ik zeer zeker doen, Rob. Dankjewel, Joop van Nes. En wij gaan door met de muziek, de nummer 1 uit Brazilië is hier. Hier is Anita en bla bla bla. <middels> No I'm not Het perdeu forever.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 Die zie ik voor een zon. twee platen stoppen op de zondagmiddag bij CFM. Als eerst door je bla bla bla. De nummer 1 hit uit Brazilië van Anita. Gevolgd door deze kop in het zand. Dat was onze eigen Nielsen. En het is precies half drie. Hoog tijd om even te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen, Albert Young. Ja, en ik kreeg net door dat, het, uh, dat er nog stra strandbedjes, toen waren vanmorgen allemaal leeg. Ze raken nu enigszins vol, maar er zijn nog voldoende vrije strandstoeltjes uh, te verkrijgen al hier in Zandvoort. Want het weer hield zich gisteren niet echt aan de planning. Na een zonnige start raakte het zwaar bewolkt en spetterde het in de regio wat. Daarna klaarde het weer flink op en kon de temperatuur oplopen naar bijna 28 graden. Gisteravond spetterde het opnieuw wat, maar tot onweer is het in de regio niet gekomen. Vandaag waren er afhankelijk wolkenvelden en viel er daaruit soms wat regen of een bui. Eh, al gelang de dag vordert, wordt het, werd het droog en gaat de zon flink schijnen. De, de zwakke westelijke wind draait gedurende de dag naar het noordoosten... en de temperatuur is weer wat lager en stijgt naar 21 graden op de stranden... en naar een graad of 24 elders in de regio. Vanavond en de komende nacht hebben we naast Wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het blijft vrijwel overal in de regio droog... en bij een zwakke tot matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 16 Morgen ziet het weerbeeld er weer wat minder uit. De zon schijnt weliswaar geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden... en verspreid overdag kan het soms wat lichte regen of een enkele bui vallen. De temperatuur is weer zomers en stijgt naar ongeveer 27 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het half tot zwaar bewolkt... en komt het mogelijk tot zware regen- en onweersbuien. De wind waait zwak uit het noordoosten... en de temperatuur daalt niet lager dan een graad of 18 Dinsdag dan starten we de dag bewolkt met hier en daar nog wat regen en onweer... maar de buien trekken weg en in de middag is het droog met zonneschijn. De wind waait matig en is uit het westen gaan waaien... en de temperatuur is opnieuw lager en stijgt naar 21 graden vlak aan zee... en naar 22, 23 graden elders in de regio. De rest van de week en ook de komend weekend blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait uit het westen tot noordwesten en volgende week uit het noorden... en daarmee wordt langzaam wat koelere lucht aangevoerd... Woensdag en donderdag worden het nog 22 tot 23 graden... en vrijdag 21 graden. En de volgende weekend 18 à 19 graden. Aan zee is natuurlijk de temperatuur veelal een 2 à 3 graden lager. Al dus Rico Schreuder. Nou, toch lekker weer de komende dagen. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Now the Clash with rakta Now king told the boogeyman You have to let that rug out drop The oil down the desert way have been shaken to the top Lekker like meerokken met de Clash. yo, de Raktakespa. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier zijn de Bobby Socks en Let It Swing. zonnetje schijnt lekker, hier in Alvoort. En dan dit soort muziek uit je radio bij CFM. Nou, helemaal goed, toch? You're the latest thing, dat was de singer van de Bobby Sox. Het is tien minuten over half drie geworden. Zover op zondag bij het tot aan vijf uur vanmiddag. CFM, Race Radio, Pit report. report. Jawel, jawel, we hebben de kwalie van de Formule 1 inmiddels achter de rug. En aangeschoven is uh, race reporter Willem van deze. Goedemiddag Willem, welkom. Ja, goedemiddag uh, Rob, uh, Albert Jan ook. En de uh, luisteraars uiteraard. Dan heb je een keer een vrije dag, hoef je niet naar het circuit. Geen verslag te doen, omdat er geen races zijn vandaag. Ga je, kom je gezellig bij ons binnen zitten, met dit mooie weer. Ja, uh, zeker het mooie weer. Nou, het is wel lekker om te wandelen. Ik denk, wandelingetje, ik stop even hier. Oh, je maakt een soort pitstop even. Ja, precies. Wandelwissel ja, precies. <laughs> erbij. De dag duurt nog lang. Dus. Ja. Gisteravond, uh, terug naar gisteravond. De kwalificatie van de Formule 1 in Canada. Hoe is dat gegaan, uh, Willem? Ja, Canada, alweer uh, de zesde race van het uh, kampioenschap. Uh, wat dit jaar over de 19 uh, races gaat uh, kwalificatie hebben we gehad. Uh, en net als in uh, Monaco was het uh, Nico Rosberg die de pol uh, veroverde. In Monaco was dat niet helemaal naar uh, wens van uh, Lewis Hamilton. Nee, uh, da maar dat is nog onderzocht. hè? Want uh, wat, wat gebeurde er in Monaco ook alweer? Nou ja, in Monaco was het zo uh, in de eerste bocht. Daar uh, Rosberg uh, die verremde zich. Of hoe dan ook, uh, die kwam stil te staan met, in die kwalificatie. En met nog enkele minuten te gaan. Uh, Lewis was in een snelle ronde bezig. Of weg, ja. eventueel naar een polpositie, Maar omdat daar geel gevlacht werd, uh, moest hij snelheid minderen. En ja, die verdachte Rosberg ervan dat hij dat uh, met opzet gedaan had. Doet me trouwens nog denken aan een trucje... Wat, uh, wat Schumacher een paar jaar geleden ook deed in Monaco. Die geeft zijn auto toen in de, daar bij die pizzeria en in die, in die scherpe bocht. Zette die hem ook stil. Hetzelfde ja, soort uh, incident. Die haalde ook die uh, truc uit een keer. Of het uh, van Rosberg een truc geweest is of niet, ja... Er is er een die weet de waarheid. Ja, en die zegt <laughs> dit. En die zal uh, het ten alle tijden ontkennen. Het valt natuurlijk heel veel van data af te lezen en dergelijke. Maar ja, er is ook een uh, commissie die zich daar be bezighoudt. Die heeft de beelden misschien wel honderden malen bekeken. En naar het geluid geluisterd van het schakelen, het remmen en noem maar op. en dergelijke. En die hebben bepaald dat dat uh, niet opzettelijk gebeurd is, dus nee. daar uh, moesten ze het mee doen. Hij heeft wel uh, gezorgd voor uh, wrijvingen uh, tussen de beide heren. Nou, ja, dat zien we vaker in autosporten als twee teamgenoten uh, allebei snel zijn en voor de titel gaan, dat dat op een gegeven moment toch uh, tot wat uh, onderlinge uh, strijd levert. Het schijnt uitgesproken te zijn en uh, de heren gaan vanavond weer uh, van start in, uh, in Canada. Canada. Op het mooie circuit van Montreal. Nou, Zoals ik al zei, Rosberg pole position. Op de tweede plaats Lewis Hamilton. Derde Fernando Alonso met de Ferrari. En op een hele mooie vierde plaats... Nee, derde was Sebastian Vettel, oh. sorry. Vierde was uh, Valtteri Bottas. Nou, dat is een heel mooie, met de Williams... We zien dus ook dat Vettel toch langzaam maar zeker toch weer iets verder naar voren komt. En ja, het gaat een spannende race worden natuurlijk. Kijk, nog even Alonso, noemde ik net. Die was de snelste Ferrari, die start van P7 en zijn teamgenoot Kimi Raikonen van plaats 10. Als we dan even kijken naar de eerste twee rijen... Daar zien we Hamilton op plaats 2 en op plaats 4 Valtteri Bottas. Dat zijn wel twee mannen die ooit hier op Zandvoort de Masters of Formule 3 wisten te winnen. Een evenement wat we over drie, ja, vier weken alweer hebben staan hier. Van 4 tot 6 juli. Er was wat twijfel of dat veld wel groot genoeg zou zijn. Want via jaar Formule 3 Europees, die rijdt weekend daarvoor op Norris Ring en de week na de Masters uh, in Moskou. Nou, logistiek uh, is dat allemaal niet mogelijk... Uh, om die auto's dan eerst naar Zandvoort en weer naar Moskou. Dus een hoop vallen eraf. Maar er zijn dan toch rijders uh, die op een andere manier een zitje proberen te vinden. Je hebt het Duits-Formule 3 kampioenschap, uh, Engels en nog wat andere kampioenschappen. En een van die gasten uh, die het gelukt is om een uh, zitje te vinden. En dat is uh, heel leuk. Zijn vader heeft ooit uh, Masters gewonnen voor Stappen. Max Verstappen die verschijnt hey. uh, aan de start uh, met de Masters. Die heeft voor die race een onderdak gevonden bij het uh, motorparkteam. Ja, en uh, wie weet uh, gaat hij in de voetsporen van zijn vader uh, treden. En het zou toch heel mooi zijn, uh, zo'n vader, zo'n zoon. Uh, ja. Op dit gebied dan wel. Er zijn andere <laughs> praktijken dat je denkt: oh, doe dat doe, maar niet. Doe niet hetzelfde <laughs> als je vader. Groenbak, <laughs> een andere landgenoot die. Uh, meedoet, uh, wat zeker is al uh, dat is uh, in die uh, don'tje en degene die nog uh, hard aan het werk is om ook te kijken of hij aan de start kan uh, komen, dat is uh, onze plaatsgenoot uh, Dennis van der Laar die er ook uh, veel aangelegen is om hier in Zandvoort uh, zijn uh, geboorte, uh, getogen en woonplaats, hoewel hij nu tijdelijk in Italië woont, uh, om daar toch aan de start te verschijnen Oké, okay, terug even weer naar Canada. Goed. Uh, Rosberg heeft de onderlinge strijd uh, in uh, Mercedes uh, in uh, voor, zijn voordeel weten te beslissen. En uh, hoe is het, staat het met de stand op het WK uh, in de Formule 1? Nou, Rosberg is ook de leider in dat uh, kampioenschap. Hij heeft weliswaar minder races uh, gewonnen als uh, Hamilton, maar Hamilton heeft pech gehad in de eerste race in. Uh, Australië Om daar uit te vallen. Vandaar de voorsprong. Weliswaar geen grote voorsprong. Een voorsprong van vier punten. Beschikt hij over op Lewis Hamilton. Derde met toch wel een aardig eind. Daarachter is uh, Fernando Alonso. En dan kijken we nog even naar de regerend wereldkampioen Sebastian Vettel. Die staat op de zesde plaats in het kampioenschap met 45 punten. En dat is al een aardig gat naar de leider die er 122 heeft. Oké, okay, vanavond 8 uur uh, is de start. Is het ook uh, te volgen via de televisie? Ja, uh, sowieso is dat uh, op Sport1 uh, voor de mensen die daar een abonnement op hebben. Daarnaast uh, RTL Plus, de Duitse uh, RTL. En ik dacht dat uh, BBC uh, dit keer in Engeland aan de beurt is. En dat is ook een open kanaal. Dus uh, mogelijkheden zat om het... Uh, Bekijken. Goed, dus vanavond kijken. Rosberg uh, en kijk, uh, ja, de onderlinge strijd, Rosberg en uh, Lewis Hamilton. Oké okay, Willem, bedankt voor zover en uh, we gaan weer verder. Zo is het. Dankjewel Willem. Het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Oh, zonnige muziek komt eraan hoor. Hier is Frans Gal.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 En dat waren weer twee hits, non-stop, op de zondagmiddag of dinsdagmorgen van CFM. Als eerste de zonnige klanken van Frans Gaal. Dat was Ella Ella, gevolgd door Bonfire Heart. Natuurlijk de single van James Blunt. Ja, we hebben een luiten binnen en we hebben een luiten buiten. Ja, en we gaan het hebben over luiten buiten. En dan hebben we het namelijk over golf. Gaan we eerst even terug naar gisteren. Want Joost Luiten heeft gisteren de leiding genomen, had gisteren de leiding genomen in het Lyonnais Open in Oostenrijk. De golfer uit Blijswijk, die op de Diamond Club in Atzenbroek de titel verdedigt, had in zijn derde ronde 66 slagen nodig voor de 18 holes. De beste Nederlandse prof noteerde 7 birdies. Alleen op de 14e hal bleef hij boven het baangemiddelde en maakte hij een bogey. Dus hij startte vandaag in de laatste flight samen met een achtervolger. En dat was Bernd Wiesberger, de Oostenrijker. Uh, die had één slag meer dan uh, Joost Luiten. En ze zijn dus als laatste flight begonnen. Ze zijn nu uh, aangelangd op de tiende hol. En als ik naar de scorekaart kijk van Joost Luiten... dan uh, moet ik zeggen dat hij wat wisselvallige uh, scores noteert. Hij begon keurig met een par en toen een bogey. En weer een par. Birdie, bogey, par, birdie, par, bogey. Dus het is een beetje een wisselvallige scorekaart over de eerste negen hols. Het gevolg daarvan is dat uh, Joost Luiten uh, momenteel op plus 1 staat voor de dag. Een totaalscore van min 10. En die is gelijk aan uh, de Bernd Wiesenberger... want die staat namelijk min 1. Die heeft één slag goed gemaakt. En die staat dus nu ook op min 10. En die heeft een uh, keurige birdie gemaakt op de tiende hol. Dus momenteel op, uh, in Oostenrijk uh, twee man aan de leiding. Zowel Joost Luiten, die zijn titel verdedigt met een score van plus 1 voor de dag en Wiesberger Bernd... Uit uh, Oostenrijk die een min 1 staat en die staat dus op, ook op min 10. Dus het kon nog een spannende laatste 9 holes worden. En de achtervolgers die zijn er ook niet uh, mis van. Want uh, Michael Loenberg staat op min 9, Lee Slatterly op min 8... en Miguel Angel Jiménez ook op min 8. Dus uh, als ik me dat zo bekijk, dan zit er wellicht een play-off in voor vandaag. Oké, okay, tot zover het eerste uur van Zandvoort op zondag. En het gaat dus lekker in met luiten buiten. En luiten binnen ook hoor. Dat gaat ook lekker. Gaat helemaal goed. Het is drie minuten voor drie uur geworden. Einde van het eerste uur van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang. Met heel veel lekkere muziek onderweg. En informatie voor Zandvoort en de regio. It was a clear black night. A clear white moon. Warmer was on the streets trying to consume some skirts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 een van die dingen was sexy as hell. Ik zei, ooh, ik like your side. She said, my cars broke down. And you seem real nice, would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.